Dan weer met het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. En zoals de dommer al zei, we kunnen lekker aan de koffie. En natuurlijk de koffie is klaar Hebben we een die thee drinken. Is er natuurlijk thee. En natuurlijk weer van alles De over van gisteren van de vaderdag. Ik wil natuurlijk ook alle vaders in ons midden nog even vanuit deze zijde lieve groeten. toewensen. En ook alle vaders die zitten te luisteren. Ook een lieve groeten van Ridder Radio. Maar zoals we ook zeggen, nou trouwens over koffie gesproken, ik las gisteren op, uh, op het internet, op het internet niet op de televisie, daar stond vandaag geloof ik ergens, uh, op een teletext: een paar, uh, uh, drie tot vier koppen koffie per dag drinken dat uh, voorkomt hart- en vaatziektes. Een thee is nog beter. Je moet het niet meer drinken en ook niet minder, dus koffie is helemaal niet slecht. En kunnen die uh, harde zaak, ervaring, voorkomen. Maar ja, wie is er op dit moment allemaal bij mij binnengekomen hier zo in mijn zesde zintuig? In mijn spiritueel centrum van het zesde zintuig. En dan is natuurlijk Adrie. goede lieve Adrien. Ik had al gezien dat jij uh, Theo al geholpen had, hier, Maar het ging weer mis, dacht ik. Maar dan is er natuurlijk De Vinger, goede lieve De Vinger. Ook. Goed voor het hart, ja. Hij is, stond op internet. Sta op teletext, heb ik het gelezen vandaag? Geloof bij SBS 6 en dan op teletext, geloof ik. Dan natuurlijk De Vindje, goedenavond, lieve De Vindje, Ook hier, uh, lieve groeten vanuit Rijen. Dan ook natuurlijk onze aller Elisabeth. Dag, lieve Elisabeth. Ook fijn dat jij er bent. Ook heel veel lieve groeten hier van Rijen. Vandaag op de langste dag van het jaar en de kortste nacht. En dan beginnen de nachten weer te, uh, de dagen weer te korten en de nachten weer te lengen. Dus we zitten weer zo in het najaar. En de zomer moet nog beginnen. Ja, die strooien begonnen vandaag. Ik geloof vanmiddag, zoals ik begrepen had, via het mailtje van uh, Elisabeth, begon vanmiddag, geloof ik rond 1 uur of 2 uur, officiële officieel de zomer, de, de zomer, luid de zomer in. Dan is het natuurlijk Jan. Ja, Jan heeft een koptelefoon gekregen van vader Duidelijk, kun je zien Jan, hoe lastig dat ze van jou hebben als jij zit te luisteren. Ze dachten, we gaan van, ja, we maar gewoon een koptelefoon geven. dan hoeven we dat niet meer aan te horen. Dat is natuurlijk ook wel fijn natuurlijk. horen ze ook niet altijd alles wat er tegen je gezegd wordt. Dan is er natuurlijk onze lieve Goedenavond, goeie lieve Liederwijk, ook fijn dat jij... Die verdienten wij ons hechtje, is ook natuurlijk weer van de partij. En dan natuurlijk ons alle showbian, lieve showbian, ook fijn dat jij vanavond in ons midden bent. Altijd weer gezellig als ik jou binnen zie komen. Dus jij ook hier heel veel lieve groeten vanuit Rijen. Dan natuurlijk Theo. Goedenavond, lieve Theo. Ook fijn dat jij er bent. Toen dan straks Zit er weer even uit. Ja, ook dat er met die, ik weet niet wat jij flikt met die naam op. Ik moet ook iedere keer, uh, niet als ik een heb ingelogd, heb gezeten. Ja, als ik er zaterdag ingelogd heb gezeten, dan kan ik gewoon bij mijn naam gewoon staan. Maar als ik er uh, niet meer inlog van de week en ik moet er zaterdag inloggen, dan moet ik ook weer opnieuw mijn naam intikken. Dan wordt het alles blank. doen. En? Er zijn maar één. Ja. Ja, vooral van mijn En wat hebben ze nou gedaan met de uitslag? Nou, dat is niet, uh, ik kan ik gewoon, eh. Daan ding heet hem weer, hoor. Alweer? weer? Uh, Daan, van Boegaard. Ja, dan hebben ze de kotje niet goed geschud. Ja, ik heb ze al bijna. Ja, dan hebben ze niet goed geschud. Ja, ik schut ze wel, ik ze op zijn kop, ik schut ze heen en weer, Je moet er wel Haans gaan. Ja, Gerrit betaalt ook elke week 3,5 euro al de wattel. Ja. Die duif zitten bij ons in. Of zitten bij jullie Ja, maar wij krijgen de schuld. Omdat het verkeerd gedaan is, vakken die hun, hun vermoeden zijn, wij niet. 7 hier. Die duif voor jou, die zit bij ons in de klok. Je spaar dat nummer. Je spaar dat nummer ook opgegeven dan. Dan spaar je dat nummer niet meer opgegeven. Dat kan dan nee, hoor. Ja, 5. dat klopt. Die 44 is, is bij uw vader. Is hij bij zijn paard? Ja, die is bij zijn paard. Is die nou aan een spaar gehaald? Ja. Dat is wel goed. Er waren een paar ringen van mensen. 44 en 47, die ringen heeft hij gekregen. Dat is wel die Karel. Dat is wel goed. Dan is, ik heb het nummer van zijn niet. Dit hebben ze toch niet bij mij ingevoerd? Nee, bij ons. Dan zal ik eens even bellen. Jij komt zo, jongens? Ja... Het, uh, je weet van, ik heb niet hoe het voel lijkt je? Wat Ja, maar dat is... Maar, maar ik heb uh, er een minuutje gevonden Heb Nee, ik heb er nog een minuutje gevonden Ik heb nog een minuutje gaan, dan uh, Ja, maar, ja, maar even. Was even bellen die lijf. ik krijg de schilder, is verkeerd hier anders. die, Zo, die denken dat het altijd te weten. Ik kijk wel naar. 23? 23 0584. Als ze ja. <tie> hey, er nog zijn. Als ze er nog zijn. Hey is Karel. Ja, Karel, hier met Nelle, hè? Luister, het Dat is niet verkeerd, hoor. Die daarvan, altijd heeft van mijn twee ringen gekregen, en dat is op het einde 44 en 47. Dat zijn zijn dagen, Die heb je van mij. Ja. <tie> Je moet er van mij niet in staan, niet, nee. nee, dus die moeten gewoon bij af erin blijven. Want ik heb eh, van mijn serie 1, is, is 44. Oh ja, wow. Ja, ja. Maar nou, het is wel zo'n 44 en 47 zijn ringen van mij eigenlijk, maar die, die zijn altijd toegevallen. Oh ja, oké, okay, dan begrijp ik het. Ja, oké, okay. hoi hoi hoi. Wat nou weer? Zie die? Het gewoon een goede stel zijn. wij hij moet alleen maar kijken of dat die, dat die ring, die aan die duif zit, die moet even over de antenne halen, kijken of dat die erin staat bij hem. Is het niet? Dan moet je hem als, alsnog even apart laten koppelen. Oké. Okay. Nou, goedenavond, lieve mensen. Ik kom er even terug. Ja, dit was even van huishoudelijke aard. Want het gaat over die duiven en die ringen. Die goed gekoppeld zitten, dan gaat er een hoop mis met de vlucht. Dus daarom moest ik even snel ingrijpen. Dat begrijpen jullie misschien wel. Nou, dan is er natuurlijk ook Tja. Goedenavond, lieve Tja. Ook fijn dat jij natuurlijk bij ons bent. Welkom, welkom. Ook Colinda, die was zelf ook vandaag. En die zit op dit moment uh, naar uh, voor therapie weg voor voet, voet. Dus het hoop dat het allemaal goed uh, komt. Dan natuurlijk donderdag jij weer bedankt voor je programma. Altijd weer leuk om naar te luisteren. Hè? Dan natuurlijk onze Tom. Goedenavond, lieve Tom. Ook fijn dat jij aanwezig bent. En ik wil natuurlijk ook de groeten doen aan Dred, en Operator ook van deze zijde. Heel veel lieve groeten vanuit uh, rijden nou, K9 komt ook binnen. Goedenavond, lieve K9. Ook welkom hier bij ons bij Rim Radio. En leuk dat je aanwezig bent. Verder zijn ik natuurlijk ook de luisteraars die op dit moment afgestemd zijn op dit programma ook nog een hele goede avond wensen. En heel veel liefst voor de komende week. Nou, iedereen die is eruit gehuppeld, uh, maar die komt dadelijk weer wat terug ja die, die, die, um oh, K, K, is dommer. Oh ja, ik, ik, ik, dommer. Oh ja, moet niet gek worden, moet niet gek worden. Ja, maar ja Ik zie dat Laris inmiddels ook binnengekomen is. Welkom, lieve Laris. Ook fijn dat jij vanavond bij ons bent. In het spiritueel praat thuis, zowel van 76, oftewel de bron van liefde. Dus straks toen hoorde ik dat dertig twintig vijfentwintig zestien dertig twintig vijfentwintig. Straks uh, heeft uh, Donag heeft een meditatie gedraaid, toen uh, hoorde ik van Tja dat ze altijd heel veel moeite heeft met zich te concentreren met de meditatie. Dat is altijd. Dat is altijd een bepaalde nee. angst. Dat is altijd een bepaalde angst, omdat je eigen niet over wil geven en je eigenlijk helemaal wil laten gaan. Ik had zelfs dat ook. Ik weet nog goed dat ik voor de eerste keer een meditatiebandje kreeg voor iemand. En daar stond ook bij: je moet zorgen dat, uh, ja, dat je niet gestoord kan worden en lekker rustig kan zijn. Ja, nou ja, maar... ik hield alles natuurlijk in de gaten, want het had te maken met mijn angst voor ja, maar... hypnose en narcoze. Daar had dat mee te maken. Dus, in andere woorden, het was ook toch een, een, een, een, een, een ding die je je niet overgeeft, Omdat je bang bent, dat misschien niet, dat je op, op dat moment misschien in trance raakt, of het er niet ja. meer uitkomt, of, en, maar dat is natuurlijk niet. En daar heb ik ook vanavond een meditatie, toevallig dat ik vandaag in een bakje deze meditatie tegenkwam, en dan ga ik dadelijk eens even op mijn gemak een meditatie met je doen. Het is een hele leuke meditatie. Het heeft eigenlijk hetzelfde soort effect als dat we hadden met die luchtballon. Alleen nu op een andere manier geschoold. Dus dat we meer aan het water zitten. Maar ook heel erg fijn. Weet je wat? Kijk, Charles zegt ook: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja, dus daarvoor ook gaan we dadelijk eens even gewoon met z'n allen even mediteren. Het enige wat je moet doen is gewoon rustig naar je ademhaling luisteren, heel rustig. Je blijft gewoon aanwezig. Je raakt echt niet onder hypnose. Alleen je komt in een lager bewustzijn. En als je in een lager bewustzijn komt, want jullie weten allemaal om goed spiritueel te kunnen functioneren, moet je altijd je gedachten uitschakelen en luisteren naar je gevoel. Dat is wat we gaan doen met de meditatie. Dus met de meditatie gaan we. Dertig twee Gaan we met de meditatie gaan we ja. altijd. Uh, Oké. Okay. Altijd. Ja. Nee, nee. terug nee, is, zin, maar, is een naar een naar, uh, uh, naar ons uh, laagere bewustzijn en en scha scha scha schakelen onze gedachten uit en op dat moment kunnen we ook van dat moet je. Nu moet je op een bepaald moment, ben je toch met je gedachten wel bezig, want je moet uiteindelijk hetgeen wat ik vertel bij je binnen laten komen en ook voor jouw gevoel dit meebeleven. Want wanneer je het meebeleeft, en dat is altijd... Als je zelf meebeleeft, dan heeft het het, het beste effect. Maar gewoon je lekker laten gaan. Er gebeurt helemaal niks. Want uiteindelijk, ik ga mee met jullie in diezelfde meditatie. En ik praat dan zelfs ja, nog tegen jullie. Dus alleen, ik begin nu al te geven. Want waarom? Ik zit nu al om met mijn ogen tegen jullie te praten. Dat doe ik altijd als ik eh, een, een meditatie ga voorbereiden. En dan doe ik mijn gedachten uitschakelen. En jullie merken zelf dat van mij, bij de, bij de zedende tel of zo. Dan begin ik altijd wat te gapen en dan wil ik zo zeggen dat alle spanningen van de afgelopen dagen gewoon aan je lichaam gaan. En waarom? Omdat ik me alleen maar concentreer op mijn ademhaling. Ik heb geprobeerd proberen, iedere keer als een gedachte in me opkomt, dan doe ik hem weer weg en ik laat gewoon meeslepen door hetgeen wat ik vertel. Ja? Hij had een uh, lekkere zalige pilletje gedronken, liep lekker. Alleen toen ik ging slapen, was ik angstig. Oh Jan, ik herken dat zo. Jullie mogen gerust weten, ik heb ook die periode gehad, dat ik op een gegeven moment op de rand van mijn bed ging zitten, en dat ik mijn polsslag ging zitten voelen, en dat ik zo geconcentreerd mijn polsslag aan het voelen was, dat ik op een gegeven moment helemaal niks meer voelde. En dat ik toen aan mijn eigen dag. volgens mij zit ik dood op bed, ik ben dood. Ik voel mijn polslag helemaal niet meer. Ik was zo geconcentreerd om die polsslag te voelen, dat ik eigenlijk ver als nergens meer aan dacht, dat ik hem ook helemaal niet meer voelde op een gegeven moment. <laughs> en dat ik toen uiteindelijk ben schrok, omdat ik mijn polsslag niet meer voelde. Dus dat is gewoon, dat hoort gewoon bij de situatie waar jij regelmatig in zit. Dus dan moet je eigenlijk maar gewoon niks, maar, niks van aantrekken, en maar gewoon over je heen laten komen, Dus dan weet je in dus schaal wat het is. Nou, ik ga eventjes de muziek zetten. Ik vind het altijd wel leuk dat we altijd weer iets hebben om nog eens even komisch lekker uh, vrolijk over te zijn. Ik kan er nu om lachen, maar toen ik het ook had, toen uh, had ik het niet breed hoor. Dan mogen jullie gerust mee. Nou, ik Ga heerlijk ontspannen zitten of liggen. De voeten naast elkaar. En de armen losjes naast je. Sluit je ogen en laat de klanken van de muziek rustig bij je binnenkomen, terwijl je heel langzaam in- en uitademt. sur un art de musique. Je bent, je bevindt je nu op het strand en voor je ligt de zee. Dus laat hetgeen wat ik vertel in je fantasie met je meegaan. Dus je bevindt je nu op het strand en voor je ligt de zee. Je geniet van het uitzicht van de ondergaande zon en het op- en neergaan van de golven maken je heel rustig. In de verte zie je een schip voorbij varen en je lacht bij het zien van de meeuwen die steeds proberen een vis te pakken te krijgen. Terwijl je daar zo zit Denk je terug aan de afgelopen week. Je denkt terug en vraag je af, wat heeft deze week mij gebracht? Laat nu je gedachten te vrije lopen en probeer je alles te herinneren wat de afgelopen week in je leven gebeurd Voor je staan twee mannen. de ene is de mand van bewaren, en de andere is de mand van weggooien. Ga nu met je gedachten terug naar afgelopen dinsdag. Wat heeft die dinsdag jou gebracht? Dus even terug in je herinnering naar vorige week dinsdag. Wat heeft die dinsdag jou gebracht? Heb je je geërgerd? Verdriet gehad. Laat dat gevoel dan even bij je binnen en gooi je dan in de weggooimand. Want je kunt er niets mee en bewaren heeft dus geen zin. De leuke dingen. Die je dinsdag overkomen zijn, die je blij gemaakt hebben, doe die herinneringen hiervan in de mand van bewaren. Nu gaan we naar woensdag. En weer proberen wij ons te herinneren wat er die dag heeft afgespeeld, Ook nu weer alles wat we als negatief ervaren hebben in de mand van weggooien. En wat we als positief ervaren hebben in de mand van de waren. Dan gaan we naar donderdag. Richt je gedachten op die dag. hand van weggooien en de leuke ervaringen bewaren. Nu komt vrijdag aan de beurt. Vrijdag ligt weer dichterbij, Het zullen herinneringen weer makkelijker op te halen zijn. En je weet, alle fijne herinneringen in de man van bewaren en alle negatieve emoties in de man van weggooien. Zo doen we dat ook met vrijdag. En ook met zaterdag. Dan gaan we naar zondag. Gisteren dus. Ook kijken we nog even wat ons vandaag is overkomen. En de leuke dingen gaan in de bewaarmand. En de niet leuke dingen gooien we weg. We zien dat de manden al lekker vol zitten. We pakken de mand met weggooi op en lopen naar het water toe. We lopen een beetje het water in. Dan gooien we hem leeg in het water en zien hoe de golven, al onze problemen, verdriet en frustraties meenemen verder de zee in, om deze voorgoed naar de bodem te laten verdwijnen. De mand met mooie en blijde herinneringen pakken we op en nemen deze mee naar huis om steeds als we het nodig hebben hier een kijkje in te nemen. Om tja, Monchia Zé Jonian, Montial Ik vraag in zien voor de goddelijke Macht en dat vraag ik voor Adrie, voor de Devintje, voor Elisabeth, voor Jan Ella en de kinderen, voor Lares, voor Liedewijk, voor Mira, voor mijzelf, Nelly en voor mijn kinderen. Anita Wilfred Harold. En Wilfred, voor Erika, voor Ad en voor mijn kleinkinderen, Nick, Femke en Wilhard. En tevens voor alle familieleden, iedereen die me heel dierbaar zijn. Ik vraag het voor Shobian en voor Theo en Connie, voor Tja en Frank, voor Colinda en haar kinderen. En man, voor donna en voor Tom en voor de operator en voor Drentheit. En tevens vraag ik eens voor iedereen die op dit moment naar dit programma zit te luisteren. Vraag een... Zij hekie, Ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur deze energie uit liefde. Dat jullie het allemaal mogen ontvangen en naar eigen goeddunken gebruiken. Chokeraai, chokeraai, chokeraai dat we jullie al het negatieve weg mogen gaan en dat we plaats mogen maken voor het positieve. En dat is wat ik voor jullie allemaal vraag aan de hoog van macht. Naikomayo, naikomayo, naikomayo, dat het licht, het goddelijk licht, jullie de hele week mogen blijven beschermen. jullie weer lekker terugkomen, maar weet je wat ik me afvraag, of dat het bij jullie ook zo is? Het is mij opgevallen, en ik weet niet of dit ook bij jullie zo is, dat de dingen die ik als negatief ervaren heb afgelopen week, het eerste bij me opkwamen. Bij me opkwamen. Pas daarna kwamen de mooie herinneringen. En zo zie je dat we ons te veel laten leiden door negativiteit. En hierdoor komen de positieve dingen die wij meemaken in het gedrang. Het moet juist andersom. Het positieve moet het negatieve laten verdwijnen en het is daarom heel goed dat we regelmatig opruiming houden. Ik zie dat Guus ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Guus. Ook jij welkom natuurlijk. we eens even kijken, hè. Tja, heb jij nu die meditatie, oh ja, daar kom je al, heb je meegedaan nu? Ik moet zeggen, een drukke week, maar wel goed ertoe. was wel moe. Ja, als je weer eens even terugkijkt op je week, hè? Maar dan is het, je gaat op een gegeven moment, gaat het. Uh, dus je hebt nou meegedaan. Want daar was het ook eigenlijk voor bedoeld, hè, om eens even gewoon eens te voelen dat er eigenlijk niks verontrustends gebeurt wanneer je, wanneer je zo'n meditatie meedoet. Ik zie dat Graaf is ook binnenkomt. En ik ben steeds slaperig en gaperig. En wat weet morgen voor jullie de dag? weet je wat het is? Als je gaat mediteren, dan moet je juist heel, heel goed even, uiteindelijk, wat waren ze meditatie uiteindelijk voor bedoeld, om even tijd voor jezelf te nemen. Dat is daar is de meditatie voor bedoeld, om eens even tijd voor jezelf te nemen. Coline, daar heb je mijn vraag nog gelezen? Nee, lieve Colin. Ik zou niet weten waar je niet, maar want ik denk dat jij die vraag gesteld hebt. Morgen ga je het oude huisje van Joos ruimen. Ik denk jij die vraag gesteld hebt toen ik met die meditatie aan het voorbereiden was en dan zit ik met mijn ogen dicht. En al wat dan op dat moment op de chat voorbij uh, gaat, dat zie ik dan niet. Dus daarvoor heb ik het niet gezien. Maar ja, als je wil, mag je hem nog wel een keer stellen hoor. Ik zal nu het in de gaten houden wat er binnenkomt. En als je morgen het oude huisje van Joyce op gaat raam, dan, dan kun je het afsluiten. En dan gaat er een nieuwe periode beginnen. Oké, okay, wat, voel, wat voel je, voel je van maken als je een huisje krijgt of het lang gaat duren? Je weet, lieve Collin, dat als wanneer iets nog niet fluff verloopt en er obstakels zijn, dat dat te maken heeft met dat de tijd er nog niet klaar voor is. Maar ik heb niet het gevoel dat de tijd er nog niet klaar voor is, maar ik heb het gevoel dat Michael er nog niet klaar voor is, om op zichzelf te gaan. Jij zal dat als zijn moeder het beste kunnen uh, bewoorden of, of, of kunnen bevestigen aan mij, maar ik heb het gevoel dat hij er nog niet klaar is. Zo komt het bij mij binnen. Ik slaap ook leks, euh, lekker op de bank. En inderdaad, het tv als slaapmiddel. Ja, met het tv als slaapmiddel. Nou, euh, jullie kunnen mij een handje geven. Als ik mijn hoofd maar op die bank leg, dan ben ik weg. Je ziet dat Adrie en Joby aan het samen uitvloepen. Zegt u ja, heb gehoord dat ik een extra moet begeleiden als ik die woning zou krijgen. Nou, dan zie je, ik krijg dat ook zo door. Dus ik denk dat het nog het moment nog is. Maar ja, die ben ik. Wanneer hij er zelf aan toe is, wanneer het moment daar is, dan zal, zo, dan zal het zo gebeuren. Dus je moet het maar zo positief zo zien. Je moet het maar zo zien, uh, Colinda, dat wanneer hij een woning krijgt, een huisje krijgt, dan is hij er ook aan toe. En dan zul je, dan zul je niet nog extra zorgen over moeten hebben. Voor de rust zou het misschien goed zijn, als hij al een huisje had, maar ik denk voor de situatie voor hem, dat hij beter nog even kan wachten. Jan heeft het gevoel dat vorig jaar een nieuwe periode aanbreekt op werk Nou, ik zie je niet veranderen van werk, nog niet. Ik kan altijd slapen. Vanmorgen dacht ik ook nog: waarom is het nou geen weekend? Ik wakker werd vanmorgen toen. Dacht ik: waarom is het nou geen weekend? Dan had ik had nog lekker door kunnen slapen. Ja, Zou als ik wil snoepen, dan doe ik vaak een bak met sla bijvoorbeeld eten met tonijn, dat smaakt ook lekker. Ik zie dat Maike ook binnenkomt, goedenavond, lieve Maike. Dat is weer een lange tijd geleden dat jij bij ons was. Werk aan de winkel. Ja. Ze zeggen altijd, in de spirituele wereld wordt altijd gezegd, als je iets aan je hand hebt, dan wordt daarin gevraagd, wat pak je aan je beet, wat je beter kan laten liggen, laten rusten. En, dus, en als je iets aan je voet krijgt, dan wil ik zeggen, je moet op de plaats rust. Er wordt van je gevraagd om op de plaats rust. Maaike die komt en Maaike die gaat. Tot de volgende keer maar weer, zegt Maaike. Nou, ik heb geen slaapmiddel nodig hoor. Als ik mijn kussen op het hoofd... Dan ga ik op de bank liggen. vrijdagavond dan was ik naar uh, Shobian en naar Elend luisteren. En dan werd ik moe, want ik zat al vanaf naar Adrie te luisteren, al vanaf 8 uur. Toen ben ik ingelogd. Nou, toen ben ik naar werk moe. Na een paar uur ben ik moe aan het zitten. Toen dacht ik, ik ga even op de bank. En dan wil ik naar de film kijken. Maar jullie denken toch zeker niet voordat de film begint. Dus als de aankondiging begint, voordat die begint te draaien, dus met al wat meespeelt, dan ben ik al, dan ben ik al, dat slaap ik al. En dan word ik wakker. Zeg maar wanneer die al zijn het afkondigen. Of dat is, de volgende film is ook alweer geweest, er is baantje. Dan denk ik, dan nou moet ik naar baantje kijken. Dan wil ik het volgen. Nou, mooi niet, want ik ben al geslapen voordat ze voor de eerste keer. En uh, dan word ik vaak wakker. Als hij thuis zit bij zijn vrouw. En met die andere met medewerkers om zich heen. En gaan ze nog uh, even terug laten zien wat er gebeurd is. dat onze burger ook binnenkomt? Goedenavond, lieve burger. Ja, ik had dat mailtje gestuurd dus, straks naar jullie. Ik heb ook al veel leuke reacties erop gehad, maar ja, ik wil er zo min mogelijk over zeggen, want misschien luistert het ze wel mee, en dan heb ik dat liever, uh, liever niet. Ik heb, het, daar heb ik ook jullie allemaal een mailtje gestuurd, om daardoor om, om te laten zien hoe het allemaal in zijn werk staat, en, en vooral want ze kan best wel eens even wat doordrammen soms. En dan heb ik wel eens dat jullie proberen te zeggen dat ze mij met rust moet laten. Dat zie ik dan op de chat. En dan denk je, laat maar, want ik wil juist ze uit haar tent gaan lokken. Dus zo doen we. Maar wij hadden jullie denk ik allemaal wel begrepen. Oh, ik heb al gevaren. Heb ik een mailtje gekregen. Wat tussen haakjes Theo vieren jullie, dan heb ik dan die rijke inleiding. Nou, we hebben twee dames en twee mannen. Dus zowel uh, René en Theo, en uh, Hanneke en Mila. Jullie met z'n vieren doen de rijke twee inleiding. En rijke 1, dan zal ik vermoedelijk de twee groepen moeten gaan doen. Ik heb op het moment zeven, aan, aan, uh, zeven aanbiedingen aan, uh, aanvragen. Ik kan ze nooit allemaal alle al zeven inrijden. Die moet ik elke twee in gaan splitsen. En, en jullie passen echt bij elkaar, uh, Theo. Want uh, René is zo'nzelfde soort man als jij bent. En dat is altijd. Je ziet altijd mensen. Als ik rijk in je wijding bedoel, dan zie je altijd mensen die, die, die iets, met elkaar, in, over, uh, iets met elkaar hebben. Die matten ze op een of andere manier altijd samen. Dus een handelijke heb ik toevallig vandaag nog gezien in de winkel. Ik zeg: Morgenavond zie ik ze trouwens allemaal weer, want je weet, mijn groep die ik pas een cursus heb gegeven, die kunnen me niet loslaten. En ik hun trouwens ook niet. Dus morgenavond hebben we nog een keer terugkomavond. Dat is een terugkomavond. Ja. Een terugkomavond. Ja. En uh, van die groep daar zijn wilde de meester van ingewijnen en dan had die andere er ook weer nog iemand uh, het kennis van, haar, die wilde ook. En ik heb door mijn, mijn oude groep, die bij mij uh, de, uh, de cursus hebben gedaan, die hebben allemaal weer nieuwe mensen voor september. Dat is ook zo Maaike, je zoekt altijd op in ieder leven. Maar ik zeg, ik heb nog steeds kind 3B. Ja, je moet dan eerst 3A. En dan 3B, hè? Dat, is de, dat is de officieel master, hè. Die doe ik altijd twee keer, hè. Dat is 3A en dan b Maar dat is ook zo. Dat wordt ooit van tevoren gepland, hè? Als ik bij wijze van spreken, op een bepaald moment uh, mensen die benaderen mij omdat ze een rijk inleiding willen hebben. En dan ga je tegen mensen, heen. Nou, ik zal je namen nieuw wanneer ik wat meer aanvragen krijg, dan laat ik het wel weten. En dan zie je vaak: dat daarna komen er dan in de, uh, mensen die ook willen, en onafhankelijk van elkaar, en dat ze overal. overal vandaan, en als ze dan hier zo bij, bij mij zijn, en ze gaan zich dan voorstellen en wat over hunzelf vertellen, dan is het heel, heel vreemd. Vreemd eigenlijk niet, maar dan ervaar ik iedere keer weer dat die mensen allemaal iets hebben wat, wat hun wint. Dat is altijd zo heel mooi. Dan denk je, ja, dat wordt zo gelijk. En dat wordt dan ook zo gelijk, vermoedelijk. Uh, maar ik vraag zo hoe. hoe, hoe. Hoe denk jij over Shambhala, white right time, hier? Lieve Maaike, ik weet daar niks van. Ik weet, weet, weet heel niet waar je het over hebt, of wat het inhoudt. Of. Dat weet ik niet. Omdat voor mij alleen rijk niet telt voor mij. En dan, en dan, en, dan uh, dan hetgeen wat ik contact heb met de spirituele wereld en verder, lees ik geen boekjes of ben ik nergens mee bezig. Dus, ik krijg alleen maar contact met overledende mensen als mij dat ongevraagd wordt door mensen, nooit uit mezelf. Alleen maar als mensen het mij omvragen, dan doe ik dat. En, kijk, toen in mijn beginperiode was ik zo, zo leergierig, dat ik op alles wel antwoord wilde. Nou, daar heb ik gewoon rust in gekregen. En ik zeg altijd zo, ik werk op het moment dat, dat, dat er mensen zijn die me hulp nodig hebben. En op het moment dat ze het niet nodig hebben, dan ben ik gewoon met andere dingen, dagelijkse dingen bezig. En niet met de spirituele wereld. Dus ik weet het gewoon niet. Nee, die is, is uitgezocht door Dr. Lucy. Die is op een gegeven moment uh, vond Die, die had uh, de en alles al gehad. En die vond dat hij het wel meer. Uh, wat meer wilde. En toen is hij die, is die naar een berg gekomen. En toen uh, kwam er zo'n bliksemschicht bij al heen, maar zag hij de symbolen. En die is je toen um, hmm. En ik, mij maakt het niet uit wat het doet en uh, wa, wa, hoe een ander erover denkt. Ik weet gewoon wat rijkje voor mij betekent, hè. En ik weet ook wat rijkje voor mensen betekent heb die ik heb mogen inleiden, weet ik ook wat daar rijkje voor betekent. En verder maak ik verder niet druk op andere behandelingsmethodes of andere dingen, ben ik gewoon helemaal niet mee bezig. En dat is wat jij het antwoord uh, over wilde hebben, uh, Maike. Dus dat wil ik alleen maar gewoon aan jou even duidelijk maken, dat ik dat niet gewoon niet weet. Ik weet wat spiritueel tekenen is, ik weet wat pendelen is, ik weet als ik boodschappen doorkrijg hoe ik daarmee omga. Ik weet als ik mensen tegenkom en ik heb er wel moeite voor dat ik kan weten dat ik ze gelijk kan ontleden en precies weet als ik een spirituele foto van maak, als ik daarin geïnteresseerd ben of dat wil weten. En verder hou ik me helemaal niet bezig met de spirituele wereld. Want het hoort gewoon bij mijn leven. Net zo goed als ik de, mijn was in het wasmachine doe, en mijn was in de droger, en zoals ik mijn boodschappen doe en in de kast zet, en zoals ik mijn tuintje schoffel en mijn duiven water en eten drinken geef, zo hoort eigenlijk ook de spirituele wereld gewoon bij mijn leven. En er is niets vreemds aan. Dus daar vinden mensen het ook vaak vreemd, want ik ben er niet zo mee bezig de denk, mensen denken dat je dan helemaal op moet gaan in dat spirituele. Maar het is juist dat wat ik wilde. Ik wilde juist de mensen in laten zien. En dat is uiteindelijk mijn bedrijfsfeer. De mensen in laten zien dat de spirituele wereld een hele normale wereld uh, is. Waar je gewoon heel normaal in om moet gaan. En dat is uiteindelijk... Dat heb ik ook gezegd, hè, Colinda? Dat gaat de goede kant wel op. Ja? Maar, lieve mensen. Ik ga er een eind aan breien. Dat ik ga onze guus het van me overnemen. En in ieder geval, ik ben er een zaterdag weer van 8 tot 10, Vergissen jullie je niet in de tijd. Ik zou zeggen: geniet van de komende week. Donderdag en avond voetballen kijken. He, dan gaan we er eens even tegen, eh, goed tegenaan. En ik zou zeggen, allemaal, heel veel En op zijn Brabants gezegd, hou doen.